de werkloosheid is vorige maand verder opgelopen. Er kwamen 16.000 werklozen bij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee zit nu 8,5% van de beroepsbevolking zonder werk. De werkloosheid stijgt wel minder snel dan een paar maanden geleden. Het consumentenvertrouwen is verder omlaag gegaan. Nederlanders zijn met afstand het somberste volk van Europa. Ook de bedrijfsinvesteringen zijn verder afgenomen. In Athene zijn alle demonstraties verboden vanwege het bezoek van de Duitse minister van Financiën. Veel Grieken zien Duitsland als de boosdoener bij de bezuinigingen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor miljarden leningen. Tot acht uur vanavond is het in Athene verboden om in groepjes van meer dan drie mensen een spandoek te dragen. Gisteren werd er ook al betoogd in Athene tegen het dreigende ontslag van 25.000 ambtenaren. In het Waddengebied zijn de afgelopen twee weken 21 dode lepelaars gevonden. Waardoor de vogels zijn gestorven is nog een raadsel. Een medewerker van natuurmonumenten verzamelt de kadavers... en stuurt ze voor onderzoek op naar de Universiteit Utrecht. De vogelbescherming is verrast door de sterfgevallen in het Waddengebied. Het gaat in het algemeen juist goed met de lepelaar. Op de A1 bij Badmen heeft een vrachtwagen met nieuwe auto's in brand gestaan. De snelweg was korte tijd afgesloten... Op de vrachtwagen stonden acht auto's. De meeste daarvan moeten als verloren worden beschouwd. In Utrecht zijn twee politieauto's, een brandweerwagen en een ambulance lekgereden op kraaienpoten. Dat gebeurde gisternacht nadat ze waren uitgerukt voor een vermoedelijk valse melding. Bewoners van een woonwagenkamp in Utrecht zeiden tegen het AD dat zij de kraaienpoten hebben neergelegd. Het zou een wraakactie zijn voor een politieinval drie weken geleden. Het weer, een zonnige dag. Aan de kust kunnen wolken van zee overdrijven. Aan het strand wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4-gehoofdvliet richting Vlaardingen... tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein 4 kilometer. De nasleep van een ongeluk is dat. Op de A10 bij Amsterdam 3 kilometer vielen tussen Osdorp en Oud-Zuid... vanwege een pechgeval.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 Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. Emotion.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Beledigen. Kent u die uitdrukking? Beledigen. Ik moest daar aan denken toen ik laatst een wat oudere man sprak. U kent ze wel. Hij voelde zich de hele dag beledigd. Hij was de hele dag gekwetst. Hij was beledigd door zijn vrouw. S ochtends. Die vrouw die zei tegen hem... ...ja, seksueel bak je er niet zoveel meer van. Hij was beledigd door jonge mensen in de tram die hun zitplaats voor hem opstonden, afstonden. Ze stonden op en ze stonden die zitplaats af omdat hij al zo oud was. Ja, maar zo oud ben ik toch niet. Gekwetst was deze man door zijn kinderen die hun vader niet uitnodigden op een jongerendansvuif. En ik, ik sprak die man, man in Arthus en ik zei ja, dat hij wel erg gauw beledigd was. En hup, hij was weer beledigd. Ik, gauw beledigd no, ik ben helemaal niet gauw beledigd. Wat was, er, wat, was er, wat was er met deze man aan de hand? Was hij kwetsbaar? Of een aansteller? Zijn de mensen die zo gauw beledigd zijn... ...wel zo zuiver op de graad? Of is er een steekje aan los? Deugen mensen die snel beledigd zijn... Hè, deugen die eigenlijk wel. En ik zei... <laughs> en ik zei om de man uit zijn tent te lokken... U lijkt mij een heel erg kwetsbaar man. En die man die keek me voedend aan, die stompte mij, hij was weer beledigd en hij zei, weet u wel wie ik ben? Weet u wel wie ik ben? Ik ben een van de kopstukken uit de Nederlandse onderwereld. Ik heb momenteel 34 liquidaties op mijn naam staan en ik ben nog niet klaar, want voortaan ga ik de mensen die mij beledigen gewoon uit de weg ruimen. En weet u wat ik toen dacht? Weet u wat ik toen dacht? De mensen die zich beledigd voelen, die moeten opgepakt worden. De snel beledigden, die zijn het grote gevaar voor de maatschappij. Niet de bevlogen Jami, oh die lieve Jami. Die is geen gevaar. Zoals Pim Fortuyn of Deel van Gogh ook geen gevaar was. Maar de gekwetste, de gekwetste, de gemene gekwetste, die zijn het grote gevaar. Daar gaat de maatschappij aan kapot. En partijen, he, politieke partijen, die moeten niet opkomen voor de gekwetsten. Voor die laffe gemeene gekwetsten. Maar die moeten opkomen voor degenen die hun mond open durven doen. Schrok u ook zo van Wouter Bos die aan de kant van de zogenaamd gekwetsten ging staan. Aan die, die vieze gore, gore, gore kant van de gekwetsten. Ik geloof niet in die oprechtheid van al die gekwetsten, ik geloof er niks van. Het zijn maar al te vaak hypocriete klootzakken. Het is tuig van de richel. De gekwetsten moeten opgepakt worden. En niet de bevlogen mensen die hun mond open durven doen. Ja, maar, ja, maar als, Wilders dan, als Wilders dan zegt dat de koran verboden moet worden, dominee dat, dan ben ik gekwetst. Aangezegd, daar lach je toch gewoon om. Maar dan ben je toch niet door gekwetst? Kom nou. Alles en iedereen wordt tegenwoordig zo serieus genomen en als het zo doorgaat hollen we op weg naar een maatschappij vol angst en middelmatigheid hou Nederland gezond en beledig waar je maar beledigen kunt <lacht> wat leuk hè? om bewust mensen te kwetsen en goede mensen die laten zich niet kwetsen als je geen, geen probleem hebt dan, dan kan je niet gekwetst worden en de klootzakken hè? de gore klootzakken de gekwetsten die herken je meteen aan hun moord en brand geschreven. Ben ik weer beledigd. Begrijpt u me? Ik wens u een hele fijne voortzetting vol beledigingen. En een aangenaam etensmaal. Met spekjes wat dan ook te liepen. Dank u wel. Ja. Bent u nou ook gekwetst? Nee, toch hopelijk, ik Ja. Nou, Dominique <laughs> Ik blijf het een geweldig ding vinden. Uh, gekwetst zijn, beledigen heet dat, uh, Dominique Dat Paul Hanen, natuurlijk, Paul Hanen. En daarna nou, de Beatles. Ja hoor, mag ook wel weer eens een keer. Ik draai eigenlijk niet zo gek veel Beatles, vind ik. Ondanks dat ik een grote fan ben, maar nog steeds. Maar ik draai daar niet zo gek veel van. Toch is er iets meer aan het doen, denk ik. Hè? Huh? Toch? Oké. Okay. Back in the USSR. En dit is Train, een van hun alweer wat oudere platen, maar wel nog steeds vreselijk mooi. That she's back in the with drops of Jupiter. She acts so like summer walks like rain. Talks like you. Vandaag natuurlijk weer een zware dag, jongens, in de Tour de France. Uh, die gasten die moeten er eventjes twee keer in die, die, die Alp op. Hè? Die Alp de West, daar moeten ze twee keer tegenop. Maar ik zag gisteravond een filmpje. Dat ik dacht van, zijn ze wel helemaal normaal daar, die organisatie? ze Ik weet niet of het doorgaat, want het scheen nogal vanaf te hangen hoe het weer was vandaag. Dat weet ik dus intussen niet. Maar uh, ik, ze lieten een filmpje zien van een stuk weg waar die gasten af moeten. Nou, echt waar, ik zou het verdomd als ik hun was. Ik zou het niet doen. Gewoon levensgevaarlijk. Gaten in de weg. Uh, geen afscheid geen vangrail, helemaal niks. Als is je, is je, is je op een gegeven moment uh, een verkeerde bocht maakt donder je zo even 30 meter naar beneden toe. Nou, dat zou ik toch nooit doen hoor. Ik vind dat onmenselijk, als ik eerlijk ben. Ik vind dat gewoon onmenselijk. Maar goed, misschien er was nog een kans op, want het zou hard gaan regenen, heb ik begrepen. Uh, en er was wel een kans op dat ze dan dat stukje weg over zouden slaan. Nou ja, ik hoop bijna voor die renners re dat het verschrikkelijk gaat regenen. Dan hoeven ze dat klote stuk weg tenminste niet te rijden. Oké. Okay. Bicycle, bicycle, maar even ter bicycle, ondersteuning van Bouke En uh, die andere Bicycle, bicycle Bicycle, queen bike White. Say I say white, I say black. say shark, I say him hey Man, George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God. give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. Dit hebben ze Edmussen. is niet Die, Hey! You say Coke. I say Kate. You say John, I say Wayne. She smiles. my cheats. Cartier. She pleads. Income tax. I said, Jesus, I don't wanna be a candidate for being number one. I gave you all I do. Ik moet even afwachten of hij nou echt afgelopen is. Ik denk, voor ik weer, uh, hè, Als ik twee keer met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel. Ja, Bicycle Race was dat van Queen. En uh, nogmaals, ik hoop echt, ik hoop echt dat die, die gasten daar, die, die, die tour een keertje, een beetje, een beetje zijn hersens gaat gebruiken. Want echt waar, als ik dat filmpje gisteren aan zag, echt, jongens, levensgevaarlijk. Het is levensgevaarlijk. De, de, de hele stukken asfalt gewoon weg. En, en, en uh, nou ja, ik zei het al. Geen afscheidingen, geen vangrails. Helemaal niets. Zo'n gast een verkeerde stuur, uh, manoeuvre maakt. Een verkeerde manoeuvre. Maar dan legt hij 30, beneden, 30 meter naar beneden. Tjonge Hoe gek kun je zijn? Zeg ik dan nou wel Baby squirrel toe. use a sexy motherfucker. give me all, give me, me your attention baby? baby. I gotta tell you. A little something about yourself. You're one of the more Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be a. Bruno Mars, man, maakt ook de ene hit naar de andere. En dat heette Treasure. Maar nou, dat was wel duidelijk. Natuurlijk. Huh? Ja, dat was wel duidelijk. Goed, oké. Okay. Nou, uh, de volgende plaat dan maar. Phil Collins, Soesoe Studio. Lekker! Het geluid een beetje aan natuurlijk. Ik zie de buurman ineens met zijn vrouw gooien de tuinstoel aan. de ik Hup, gewoon hup, mip, even lekker dansen hoor. Ja. Er is een groot plein hierachter natuurlijk. Er staat nou, uh, man of twintig staat daar gewoon even te dansen. Dat is lekker hoor. Ja, nou, als je niet gelooft, kom maar kijken. Zo, een plein naast de studio zit een groot pleintje. Heel leuk. Kan nou man of twintig gewoon met de swingen daar, nou, ja. Kom jongens, lekker hoor. Ik heb nog zo'n leuke voor je. Hoppa. Feel the fire where she walks. Lola Montest of so Beauty Shady in the tempered him Blinding your eyes with a spider en een plaat, hoor. Vol hey, beat heet de band. En het nummer, dat heet... Uh, um, um, uh, Lola Montes, ja. Ik moet het wel even goed zeggen. Maar uh, zo, zo heet het inderdaad. Lola Montes. En uh, het schijnt uh, zo te zijn, dames en heren, dat... Uh, uh, ja, in die Tour de France gaat het wel leuk. Meneer uh, Lutsenko, dat kan ik u vast vertellen, die is afgestapt. Nou, uh, die die uh, heeft er genoeg van. Die, die stapt dus af. Er uh, schijnt een kopgroepje te rijden in de Tour. Die hebben, hadden een voorsprong van 5 minuten 40 op het peloton. En de best geclasseerde is Chavanel. En hij staat 23ste op uh, 35, 35 minuten en 17 seconden van Froome. Dus nou, daar zal hij niet, uh, zal die niet uh, bang voor zijn, denk ik zo maar die vroem, die gaat toch wel winnen hè, ja, die gaat, die gaat toch wel winnen het schijnt overigens uh, groot feest te zijn uh, op die Alpt-US het schijnt er weer de barsten van de Nederlanders het die hele berg zit vol met mensen om te kijken wat er allemaal gaat gebeuren, nou het zal, uh, het zal mij benieuwen, uh, Johnny Hoogland die heeft ook nog, uh, is ook nog aan het demoreren geweest, maar uh, de Nederlander die kwam helaas niet weg, ja dat is makkelijk hè, die mobiele telefoon. Toch, eh, toch, zo, toch dan kom je nog wel eens aan leuke informatie. Maar ik heb nog niet gehoord, en dat vind ik wel wat jammer... ...ik heb nog niet gehoord of ze dat gevaarlijke stuk weg nou eh, wel gaan rijden... ...of dat ze dat niet gaan rijden. Maar goed, ik neem aan dat de toerdirectie wel weer eigenwijs is... ...en dat het goed summertime, goed summertime. Summer, summertime, summertime, summertime Dit is wel leuk is summertime, summertime, summertime, summertime, <sweird> zomers. Oh. summertime. <sweird> Shut them books and throw them away Say goodbye to the class today Skip along and change your ways It's summertime oh. Well, no more studying History and no more reading Geography and no more Dology on tree Because it's time It's time to head straight For the bills. It's time to live and have some thrills Time. Oh. Well, I'm so happy that Why'd you live for oh, how I love to Take a trip, I'm sorry Teacher, but Sick you live because It's all the time It's time to head straight For the mills It's time to live And have some drills Come along and have a ball A regular free ball Oh, we'll go swimming And every day No time to work Just time to play Some of the games Ja leuk liedje hè, dat is een summertime, summertime... liedje summertime. sometimes sometimes sometimes sometimes in de een sometimes sometimes Dat is een sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes sometimes dus. Ja, een euh, hobbelpaard, je bent mijn hobbelpaard noemen. Ja. Maar goed, dat deden ze het. Het was Mary Hopkins zat er onder andere in, samen met haar toenmalige man Tony Visconti. Ja, ja, die zaten er allemaal in. Baby, it's a dream come true. Walking to stay. Lekker hoor. Gezellig. Uh, geweldige geluid van Paul Carrick. En uh, dat nummer, dat, uh, dat heette dus... Uh, Every time you walk in the room. En dat is wel heel gezellig. Uh, de die heeft en tom al ondertussen weer een uh, nieuwe uh, aanval geplaatst in de Tour de France. En er zijn twee renners die uh, weggereden uh, zijn. Uh, ja. Nou, dan mag ook, is het ook misschien nog interessant om te weten... dat uh, in het eerste uur <coughs> de renners uh, ongeveer 44,6 kilometer hebben afgelegd. En uh, nou ja, zo heb ik nog veel meer natuurlijk. Uh, Saxo-renners uh, Paulino en Roche krijgen 200 meter op de klim van de derde categorie. Zo, nou bent u ook weer een beetje op de hoogte van de Tour. En hoeft u niet helemaal naar de, de Radio Tour de France over te schakelen. Kunnen gewoon bij ons blijven. Ja, dat is Hè? Zo is dat nog Concurrentie is moordend. <laughs> when holds, when all the have away. Maar wij hebben goud met Laura Jansen. Deep in the dark light years. You feel like years from yesterday. There's still a spark. A million sparks. Like the whole... is toch leuk hoor. Laura Jansen heette ze en ja, misschien is het wel familie. Ja, zou best kunnen. In ieder geval vind ik het een lekkere plaat. Ik vind het een geweldige zangeres. Ze heeft uh, al heel veel mooie liedjes gemaakt. Een cd die heette Elba. En vorige hit was The Queen of Elba. En dit heette Golden. Ja, nou, dat is ook leuk. Nee, toch? En uh, het is heerlijk hier in de studio, want het is hier heerlijk cool. Raampje open en zo. Nou, uh, ik vermaak me wel hier hoor. Uh, nog even Helemaal gezellig. Um, zie je even kijken, we gaan even die we nu doen? een plaatje draaien? Ja, ook okay, weer uh, een, een, een leuk plaatje draaien, natuurlijk. Ja, dat I veel, spent uh, a long time hiding, believing that I was alone. Under the surface. Nee, nee, nee, Laura. Eén is genoeg, één is genoeg. Eén is genoeg, ja. Want je zusje was aan de beurt, Pink. Die moet ook nog vandaag. Ja. Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with it. Every touch, you fix them Now you've been talking in your sleep Give Me The Reason. Lekker liedje van Pink. Ben Ik even vergeten hoe die meneer heet die erbij zit. Staan er staat nog een meneer ook bij, maar daar ben ik even kwijt. Maar dat geeft toch allemaal niet mee. Pink dus en uh, Just Give Me The Reason. Ja, it's a beautiful day en het blijft voorlopig zo. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by by yourself.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 Good. It's my turn to fly Some girls getting in line Cause I'm easy you no know, play in this guy like a fool Now I'm alright You might have had me caged before But not tonight time with Een lekker liedje. Ik moet toch even zoeken naar een andere. Deze, deze kwaliteit is niet zo goed vind ik. Nog even een andere opzoeken die nog beter is. Maar dat komt allemaal goed. Uh, It's a Beautiful Die van uh, Michael Bublé. Ja, Michael Bublé. Dit zijn de Beach Boys. Jawel. Die hebben in 2012 weer een nieuwe cd gemaakt. That's why God made the radio. in the weer de grond in, want het waren niet meer de B-Joy's van 30 jaar geleden. Nee. He he. Er zijn er intussen twee of drie van dood. En uh, ik vind het een geweldig nummer. Ik vind het echt een heel mooi nummer. De uh, Beach Boys dus Reunion. Vorige jaar is dat uitgekomen. Uh, nieuwe cd. That's why God made the radio. <laughs> ja. ja. Zo heet het gewoon. Oh, ik was er. Gebeurt er, hoor. Dit is Milo. En het zal zo'n beetje de laatste gaan worden, jongens. Een little in the middle, een beetje in het midden. your head from spinning. <laughs> nou, mijn head spit niet, spit niet hoor. Nee, echt niet. Ja. Zo'n beetje onze gebruikelijke filler. hè? Ja. Brian Auger the aan en de Trinity zijn dit. Dat heet Day in the Life. Instrumentale versie van het liedje van de Beatles. Maar ja, die hoort u nooit helemaal natuurlijk. Want hij is nogal lang. <laughs> ja. We gebruiken hem inderdaad als filler. Omdat, uh, ja, het, het zit er alweer op voor mij. We hebben weer twee uur met veel plezier uh, voor u de radio uh, gemaakt. Of dit programma gemaakt. Ik heb niet de radio gemaakt. Want als die stuk is, kan ik er niks aan doen. helemaal niet. Ik wens u een fijne donderdag verder, dames en heren. Morgen ben ik er weer. En dan samen met Albert-Jan. Ja, morgen met Albert-Jan samen. Gezellig. Ho, ho. Wordt weer leuk en uh, ja. Voor de rest zeg ik tegen u uh, hartstikke bedankt.